Op de morgen van het feest op de hoeve zorgde hij een half uur voor de gasten aanwezig te zijn. In zijn koets verscholen reed ik naar huizen waar zijn boeien gereed lag die mij naar dit schip bracht. Waar hij door relaties twee plaatsen voor ons besproken had. Mijn dochter was aan een Amsterdam scheep gegaan. Ik hoop nu naar Rusland te reizen en daar rust en vrede te vinden om voor mijn dochter een betere toekomst op te bouwen. En intussen, meneer Huik, nogmaals mijn dank voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Ik weet dat het bewaren van mijn geheim voor u een bron van veel verdriet is geweest. Vader, u weet nog niet alles. U weet niet dat wij zonder het te willen zijn vurigste hoop op de toekomst hebben verstoord. Huh? Ja, meneer Huik, ik heb het begrepen uit een paar woorden van Jetje Blaak dat u van haar houdt. En ik weet ook dat uw liefde beantwoord wordt. Maar dat lastertongen onze betrekkingen verkeerd hebben voorgesteld. En dat zij uw woord heeft teruggegeven. Wat zegt u? U houdt van elkaar? U en Jatje Blaak? Ik, ik wil het niet ontkennen. Maar uw vertrek ontslaat mij van de plicht tot geheimhouding. En ik maak mij sterk dat ik ook bij haar mijn gedrag kan rechtvaardigen. Voor uw rechtvaardiging zal ik zorgen. Die oude zondaar heeft mij een belofte afgeperst. Maar daar ben ik niet aan gehouden nu blijkt dat hij mij om de tuin heeft geleid. Hij heeft mij verteld dat het huwelijk tussen zijn nicht en zijn zoon al beklonken was. Ach, de wens is de vader van de gedachten. Maar ik krijg niet de indruk dat de jonge mensen er zelf zo heel erg op gesteld zijn. En wat de reden is waarom hij aandringt op dit huwelijk, ik, ik weet het niet. Ik des te beter. Hij heeft mij voor de gek gehouden. Maar hij moet niet denken dat ik met me laat spelen. Ik zal hem een brief schrijven. Hij zal u zijn nicht geven. En nog een goede bruidschat ook. Of ik zal hem het masker afrukken, die schijnheilige bedrieger. Ik heb er de middelen toe en hij weet dat. Wat zegt u? Bent u in staat? Ik ben de oorzaak van uw verdriet. En het is niet meer dan billig dat ik goed maak wat ik bedorven heb. Oh. Ik ben er trouwens verplicht, na alles wat u voor mij hebt gedaan. Ik ben maar al te blij dit voor u te kunnen doen. Kijk eens, het hart van een jong meisje laat zich niet wingen... Maar als het alleen mankeert aan de toestemming van Jacobus Blaak... dan zal hij die geven. De moeilijkheid zal alleen zijn zijn nicht te overtuigen. Oh, een vrouw gelooft zo graag wat ze wil geloven. Verliest u de moed niet, meneer Huik? Ik geloof zeker dat u bij uw terugkeer geen moeite zult hebben... Henriette van te overtuigen... dat u nooit van iemand anders dan van haar gehouden hebt. Maar gelooft u dan werkelijk... Ik ben er zeker van. Maar... Laten we nu over iets anders praten. Ja, over iets anders. U had het over die jonge man, die Sander Gerrits, mijn vroegere luitenant. Of Pedro Negro, zoals hij zich later liet noemen. Dat hij hier op ter Schelling was. Ja, en onder wel zeer droevige omstandigheden. Maar dat dagen later, hij is bovendien niet veilig ook, zoals u wel begrijpen kunt. In een vertrouwelijk gesprek heeft hij mij te kennen gegeven... dat hij meer dan genoeg heeft van het leven dat hij tot nu toe geleid heeft... Maar hij, hij ziet geen uitweg meer. Waarom gaat hij dan niet met ons mee? Als u denkt dat u voor hem een passende werkkring zal kunnen vinden. Dat neem ik wel aan. Als hij met mij meegaat naar Rusland, dan zal ik daar zeker wat voor hem kunnen doen. Ach. De czaar kan zeelieden van zijn formaat best gebruiken. Goed. Zodra ik aan wal ben, zal ik hem erover spreken. We zullen aan kapitein Hoonveld vragen of hij nog een passagier bij kan hebben. Zo. Zijn de vrienden een luchtje gaan schepen ja, aan de Delve. Je wou zeker zien waar de fortuin gebleven was. Nou, meneer, naar de kelder. De vissen zitten misschien al in de kruidkamer een kaartje te spelen. Ja, er is geen spoor van overgebleven. Eh, het zand is hier voortdurend in beweging. Een loods hoeft maar drie weken ziek geweest te zijn... om het vaarwater te verleren. We liggen hier nou rustig op makkelijk oud, maar wie weet hoe het over een paar jaar zal wezen... als die verwenste robbenplaat nog verder kuiert. Vergis ik me? Ligt daar niet die boeier die meneer Bos hier aan boord gebracht heeft... Kijkt u eens, meneer Bos? Inderdaad. Hij heeft er veel van weg. U hebt toch niks vergeten? Niets van zo groot belang dat ze het mij zouden komen nabrengen. Hoe meer ik er naar kijk, denkt u ook niet, meneer Hak? Huh? Inderdaad. Het is het jacht van Blaak? Wat komt die hier doen? Dat is zijn zaak, zou ik zeggen. Ik denk niet dat hij de onbeschaamdheid zal hebben mij onder ogen te komen. Dat denk ik ook niet. Uh, wat ik zeggen wou, uh, kapitein Hoonveld. Ja? Zou u nog een passagier bij kunnen hebben? Dat kan wel. Dat wil zeggen, plaats heb ik er wel voor. Maar dan moet hij wel voor morgen vroeg aan boord. En ik vertrek tijdig. Dat zal ik hem zeggen. Uh, Sander gaat met meneer Bos mee als bediende toe. Wat zegt u nou, patroon? Ja. ja. Ga jij van Sandertje een huisknecht maken? Een jongen die als stuurman over de zee gezorven heeft? Dat komt mij bijzonder goed uit. Ik heb iemand nodig die de zeevaart verstaat. Mijn reis staat bovendien in verband met de zeevecht. En als die Sander Gerrits... U hebt zijn naam goed onthouden. Ik mag de rest van mijn leven op een vermolmde raar doorbrengen. Oh, oh. Als het de eerste maal is dat u van hem hoort. <laughs> dat is ook niet zo, Pulver. Want ik heb de heer Bos over Sander Gerrits verteld. Oh. Nou, ja. Zo. In ieder geval... Arme Pulver is niet mal. Ik weet wat ik denk als de man in het dolhuis dat de oppasser zei. <laughs> er komt een sloep hier naartoe. Van het jacht. En wie is die sejeur... die daar zo parmantig rechtop staat? Het is Lodewijk Blaak. Lodewijk Blaak? De onbeschaamdheid. Ik heb de eer het gezelschap... nederig uh. te groeten. Meneer Blaak junior, als ik mij niet vergis... Wij hadden uw bezoek niet verwacht. En waarom niet? Ik hou wel van hem op het water rond te zwalken, dat weet u. Maar laat ik niemand storen. Ik ben alleen maar gekomen om meneer hier te bedanken voor de eer die hij mij aangedaan heeft... om mijn jacht te gebruiken. Meneer ruik ook hier? Dat verwondert mij minder. Waar rook is, is vuur, zeggen ze wel eens. Als men zulke trekpleisters... Zijn... Meneer, ik ben hier maar passagier aan boord. En kapitein Holmveld kan toelaten wie hij wil. Maar nu mij blijkt dat u op de hoogte bent van mijn aanwezigheid hier, is de maat van uw onbeschaamdheden wel vol, zou ik zeggen. Kom, kom, kom, meneer de graaf, of hoe u tegenwoordig heet. Waarom weet u zich zo op? Er is een tijd geweest dat u ook aan boord kwam bij mensen die u niet bepaald uitgenodigd hadden. Kapitein Pulver kan daarvan getuigen, meen ik. Het is niet anders dan als ik dacht. Pulver laat zich geen blik voor een barkas verkopen. En u, kapitein Holmveld? U mag wel oppassen dat uw geëerde passagier... uw schip niet naar de baai van Venezuela stuurt. Elendeling. Wat is de bedoeling van je komst hier... en van de toon die je aanslaat? Ik begrijp er niets van. Uw eigen vader, meneer Blaak... heeft mij deze mensen aanbevolen. Mijn eigen vader is met verlof en oude stufferd. hij zou wel anders gehandeld hebben... als hij geweten had dat die meneer daar een deserteur en een zeerover is. Wacht, hij gaat los! niet wil los. Nee, vader. De vader, alsjeblieft. De Meneer mag wezen wie hij wil. Maar is mijn passagier... Ik heb geld voor de overtocht ontvangen... en ik sta niet toe dat hij hier aan boord beledigd wordt. Goed gesproken. Of hij deserteur is, dat weet ik niet. Maar ik kan getuigen dat hij zich als zeer over fatsoenlijk gedragen heeft. Hij heeft mij ongemoeid laten gaan... toen hij me zonder genade had kunnen laten opknopen. Met u praat ik niet. En kapitein Hondveld mag wel goed bedenken wat hij zegt. Hm? Het zou anders wel eens kunnen gebeuren... dat hij geen zaken meer te doen kreeg van ons kantoor. Meneer Bos is onder bescherming van de vlag. En niemand zal hem hier aan boord affronteren. En wat u betreft, meneer, als u hier bent gekomen om ruzie te zoeken... dan raad ik u aan om maar gauw van mijn schip te gaan. Want anders laat ik u dek smakken en pak u mee naar Denemarken. Wat doet er? Ik ben de baas hier op mijn schip. Goed, ik ga. Ik zal in Amsterdam bericht geven dat kapitein Hondveld misdadigers laat ontsnappen. En dat de zoon van de hoofdschout een afscheidsglaasje meedringt. Meneer Blaak, ik heb tot nu toe gezwegen... Maar ik moet zeggen dat u hier een ellendige rol speelt. Met u heb ik niets te maken. Met tijd zult u mij voldoening van deze woorden geven. Ik had het al lang van u geëist... indien de eerbied voor uw vader en voor uw nicht... mij niet weerhouden hadden. Mijn nicht? Het past u wel van mijn nicht te spreken... in het bijzijn van uw maîtresse. Dit gaat te ver. Zodra wij aan de wal zijn. U hebt gehoord wat ik gezegd heb. Nog één woord. En ik smijt u in het raam. Laat u mij los, zeg ik. Een ogenblik. O, o, o, o. Laat u mij los. Als hier iemand beledigd is... dan ben ik het wel. Ik wil alles laten passeren. Maar de goede naam van mijn dochter zal hij niet door het slijk halen. Welke wapen ik kies u, meneer Black. Zo. Meneer begint eindelijk te begrijpen dat men een twist tussen cavaliers niet beslecht met de vuist als gemene kruijers. Wel? Huh? De wapens zijn mij vrij onverschillig, maar ik vecht liever op de vaste wal. Ik ben nooit zeerover geweest. En ik ben niet gewend pistool of rapier aan boord te gebruiken. Wat u wilt. Er zal op de Schelling wel een eenzaam plekje te vinden zijn waar wij de zaak kunnen afdoen. U zult er wel niets op tegen hebben dat de heer Huik en kapitein Pulver getuigen zijn. Ik zie niet in dat de getuigen nodig zijn. Maar wat mij betreft heb ik daar geen bezwaar tegen. En om zo weinig mogelijk gerucht te maken, stel ik de degen voor. Uitstekend. Kapitein Holveld, wilt u een sloep gereed laten maken? Zeker wel. Vader, wat afschuwelijk. Juist nu zo vlak voor ons vertrek. Meneer Huik, kunt u er niets aan doen? Het enige wat ik kan voorstellen is de plaats van uw vader innemen... en die man bestraffen voor zijn lastige taal. Alsof dat mij zou kunnen troosten. Wees niet bang voor uw liefje, meneer vrouw. Hij komt ook aan de beurt, zodra ik met uw vader heb afgerekend. Wees bedaard, Amelia. Meneer Blaak verlangt de les, hij zal die krijgen. Eén woord, meneer Huik. Die Lodewijk Blaak, die bewegen om wat zeil te minderen. Hij mag te groot en sterk zijn. Tegen een driedekker als Don Manuel is hij niet opgewassen. Wat kan ik eraan doen? Hij heeft het zelf gewild. Maar ik wilde wel dat we nooit in hetzelfde waren gekomen. Belooft u mij, meneer Hakker op de letter dat alles naar behoren gaat? Ach. Ik vertrouwt, ik blaak niet. Ik heb nooit erg beste gedachten over hem gehad... maar we zullen ervoor zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Wees u maar niet bang. Niet bang zijn. Uw vader is zich van zijn kracht bewust... en hij zal heus niet meer willen dan hem een afstraffing geven. De sloep ligt gereed, heer. Mag ik u verzoeken niet langer te talmen dan nodig is? Ik kan mijn manschappen niet zo lang missen. Wij zullen niet zo lang tijd nodig hebben. Laten we in de sloep gaan. Amelia, waar wil jij naartoe? Ik ga met u mee, vader. Wat is dit voor dwaasheid? Ja, vader, ik ga mee. Als er iets gebeurt, dat de heilige verhoede, dan wil ik niet dat het tijd verloren gaat om mij te laten halen. Oh. Nou ja, misschien heb je wel gelijk. Ga er maar mee. Kom, heren! Het ja. staan er van het ja. mensen aan het paalhoofd. Die staan er altijd. Wat die toch altijd te doen hebben. Waarschijnlijk ja, niks te kijken waar niks te zien valt. Oh. Uh, mag ik u even helpen? Geeft u mij een handje, meneer Van? Kom te maar. Het lijkt mij het beste dat we eerst naar de herberg gaan. En vandaag quasi om een wandeling te maken. Naar het duin begeven, dat zal het minste optie maken. Die wandeling zal u wel bespaard blijven. U bent mijn arrestant. Heinz? Arrestant? Ik verzoek u niet te bieden enige resistance. die dienaren zijn gewapend en ik heb slechts een vertoon, mijn mandaat, opdat we krijgen assistent. Geef eens hemelsnaam toe, alle weerstand is voor het ogenblik nutteloos. Wel, meneer de graaf van Talavera, u bent een fijne diplomaat naar ik hoor. Maar de kunstgreep die ik toegepast heb om u van boord te lokken, is toch nieuw. U bent de verachtelijkste mens die ik ooit heb gekend. En de onvoorzichtigste. Want deze filterstreek kan hem zijn halve vermogen kosten. Maar daar komen we nog wel op terug. Meneer Heins, ik moet zwichten voor overmacht. Hier is mijn degen. Waar bent u van plan mee heen te voeren? Ik wilde graag nog van tevoren met mijn dochter spreken. vader, wat is er dan toch gebeurd? Niets, lief kind. Dan alleen dat het plan veranderd is en dat je met je vader en mij in vrede naar Amsterdam terugkeert. Is dat nou nodig, meneer Geijns? Moeten ze ook nog gedwongen worden in gezelschap van die schof naar Amsterdam te reizen? U kunt voor mijn rekening een schuit huren om mij naar Amsterdam te brengen. Er is geen zwaarigheid ter wereld. Wij willen niet uh, jagen de gaaf op onkosten. Wij zullen huren een vaartuig en bedanken de heer Blaak voor zijn verder gehoord. Zoals die heer Graaf dat verlangt... wij zullen vragen aan de roeiers die hem hebben gebracht... te halen zijn bagage van boord. Die bagage zal zeker onderzocht worden, neem ik aan. Wel, dat is zoals het is. Ik kan daar geen bezwaar tegen hebben. Dat zal dan mijn wraak op deze Judas zijn. Wat? Wat is er? Wat heeft uw bagage met mijn vermogen uit te staan? Wij zullen zien. Uh, zullen we niet naar de herberg gaan, meneer Gijns? We krijgen hier langs te veel bekijks. Dat is mij ook beter. Ik heb de overheid hier te verrichten van mijn arrest op haar ontvangst. Goed, gaan we dan. We kunnen beter hier staan Goedemiddag. Ja, ja. Mijn naam is Einds, substituut van de heer Hoofdschout van Amsterdam. Waar kan ik vinden de drost? Hij kan elk ogenblik hier zijn. Hij is nooit bij een zieke. Maar is tegelijkertijd de dokter hier moet u weten. Uh, hoe gaat het ermee, Rijnse? Slecht, meneer. Het kan elk moment aflopen. Ach, ach, ach. Wat is dat toch spijtig. Ja, ja en mijn arme meid. En voor de vader is het droevig. Ja. Uh, meneer Heinz, Wat is er? Uh, Eén enkel woord. Oui. Hoe bent u te weten gekomen dat meneer van Lins zich op een de Deense schip bevond? Ah, voilà. Ik zal u vertellen. Ludwig Blakert, wijs dan Schippersnecht, vernomen tot welk doel zijn vader het jacht had gebruikt. Hm? Oh, hij vermoedde terstond dat de ontsnapte niet anders was, dan de baron en zijn dochter. Hij waarschuwde mij en wij zijn terstond gegaan hier naartoe. Maar ik was niet gerust toen doen arresteer een persoon op een vaartuig, varend onder vreemde vlag. Ik weet niet of. Uh, Juridisch, is dat mogelijk? Daarop bood de heer Blakmea een genoemd persoon voor mij weer te lok op Nederlandse bodem. Hetgeen misgelukt, is Ja, maar, zo, maar ik... uh, fraai vind ik het niet. Ah, <hijf> daar is de drost. Koud gezelschap. Vreemde gezichten. Ja, Diendes met stokken.